In het verleden is hij al eens aangeklaagd vanwege antastelijkheden, maar werd toen vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs. De rechtcommissaris besloot gisteren dat de man nog twee weken blijft vastzitten.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 De douane in Italië heeft rapper Snoop Dogg aangehouden met een tas vol contant geld toen hij zijn privévliegtuig in wilde stappen. Hij had ruim 400.000 dollar bij zich. Dat is veel meer dan de 10.000 euro die mensen bij zich mogen hebben in een vliegtuig in de Europese Unie. De Amerikaanse rapper wordt verdacht van witwassen.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 Are you with me? Maar wees niet bang. We hebben er vier mooie hits voor terug. Onder andere Nicky Jam, Sam Veld, Calvin Harris en Little Mix. Straks hoor je daar natuurlijk veel meer over. Ook gaan we kijken naar de Nederlandse top 40. Dat zal om het tweede uur zijn. En even voor de klok van vijf uh, uur, dat zal om en bij kwart voor vijf zijn, gaan we de top 3 van deze week bekendmaken.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 Trouwbaar, maar wel origineel. Op 3 was dat vorige week. Lila Rose with somebody. met Somebody. Klinkt met Reva. Restart de game op 2 en Madcon op 1. En dit is de nummer 39 van deze week. 8 weken in de lijst. Lack, Last Frequency. Met Reality. <middels> I go to anywhere I flow. Sometimes I believe. At times I, you know. I can fly high. I can go low. Today I got a miracle. I don't know decisions as I go to anywhere I flow Sometimes I believe that time to I can't fly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 Door. Samen met uh, echt een mooie, goede gitarenpartij erin. Ik denk ook wel dat ze twee drumstellen hebben gebruikt en gaan zo maar door. 5 Seconds of Summer is dit. Op 37 deze week in de uur bruiken. Precies gaan, Vorige week binnengekomen op 38, 1 plaatsje gestegen. Voor deze 5 Seconds of Summer. En ik weet niet of het uh, vijf seconden zomer gaat worden dit, dit jaar. Of dat we toch nog echt een paar mooie dagen eraan krijgen. Zo'n te horen. Zal dit uh, weekend gaan opknappen. Maar wil je er meer over weten? Luister dan gewoon morgen tussen twee en vijf. hier zie je Fems Antwoord. En dan zal het uh, weerbericht uh, weer gepresenteerd gaan worden voor jou. En hey, we gaan ons opmaken voor de volgende nieuwe binnenkomer. 36 slaan we even over. Selene Gomez samen met Aceh Rocky. Good for you. En we gaan ons opmaken voor de 35.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 En uh, deze Kelvin Harris waar ik het dan over heb, uh, die heeft dus de oude Bee Gees-song uit 1977 uh, gecoverd, ge geremasterd, gecoverd, gedaan, ge weet ik wel hoe je dat wil noemen. En er is een hele mooie versie uitgekomen. Het is een uh, lekker uh, rustige zwijmelnummer. En dan zit je te denken, Bee Gees 1977. Nou, dat kan maar één iemand zijn. We hadden, kijk even of Sander het nog weet. Bee Gees 77, welke hit hebben ze toen gehad, onder andere.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 Shake Easy to say, but you got En ze hebben echt een van een uh, Disco 90s uh, sound hebben ze toch echt een hele mooie uh, ja, goed sound gemaakt. Daarna hoorde je de 32 Demi Lovato. Cool voor de zomer. Dit is uh, Martin Solbeck samen met uh, Sam White. Can I be your plus one? Straks gaan we eens kijken naar uh, wat er allemaal in uh, artiestenland uh, is gebeurd. Ook hebben we nog een uh, nieuwe binnenkomen voor je klaarstaan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 De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op 30 staat er de oude nummer 1 in het Ellie Golding, Maar wij gaan luisteren naar de 29 Dior featuring Chris Brown. Met 5 more hours. 8 weken in de lijst. Helaas wel twee plaatsen gezakt. Van zijn hoogste notering 27 naar nu 29 Dior. What you wanna do, baby? Where you wanna go? I'll take you to the moon, baby.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 get the started How you wanna feel, baby? What you wanna know? Just pour another drink, baby. Come on, pour it. the cold, I'll give you all my time, baby, you know, even when we're apart. I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 Can't find the words I just go I don't let like you no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 turn down for who girl another round to help us step the moves up yeah but that round